met het NOS-journaal. In Breda zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd... na een explosie bij een beautysalon. Na de oploffing brak er brand brandtijd. De explosie was rond 5 uur. Op beeld is te zien dat de voordeur van de beautysalon is verwoest. Zes bovenliggende appartementen zijn ontruimd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden. Door hevige regenval hebben delen van Spanje te maken met overstromingen. Met name Catalonië in het noordoosten kampt met wateroverlast... Daar viel een uur tijd, vijf centimeter regen. Het treinverkeer werd stilgelegd, wegen zijn afgesloten... en in een ziekenhuis bij Barcelona viel de stroom uit. In een nabijgelegen stadje zijn twee mensen vermist. Volgens de brandweer zijn ze mogelijk meegesleurd door een overstroomde rivier. Bij pro-Palestina-demonstraties in het Verenigd Koninkrijk... zijn gisteren 71 mensen opgepakt. Het gaat om mensen die steun uitspraken voor Palestine Action... Die actiegroep werd onlangs door de Britse regering op een terreurlijst gezet... na vernielingen op een luchtmachtbasis. Vorige week werden ook al tientallen demonstranten opgepakt... toen ze hun steun uitspraken voor die pro-Palestijnse groep. Voor de kust van de Dominicaanse Republiek is een boot met migranten gekapseisd. Daar zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. 19 anderen konden worden gered. Twee van hen liggen nog in het ziekenhuis. Hulpdiensten zoeken nog naar meer overlevenden. In totaal zaten er 40 mensen op de migrantenboot. In Athene is een auto uit zichzelf een restaurant binnengereden. Dat gebeurde rond middernacht in de populaire wijk Kolonaki. De SUV stond geparkeerd, maar blijkbaar was de handrem er niet opgezet. Daardoor rolde de auto vanzelf naar beneden en reed het een druk restaurant binnen. Zeker elf mensen raakten gewond, van wie één ernstig, maar die is buiten levensgevaar. Het weer. De dag begint droog met geregeld wat zon. Vanmiddag kans op een bui. Dan wordt het maximaal 21 tot 26 graden. Morgen meer zon. Iets warmer. Dan wordt het zo'n 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Wordt iedere week weer samengesteld door Kort uh, Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Hij levert iedere week een bak met uh, oude, aan de zoek, en nieuw plaatjes. En dan zoeken we er weer een paar leuke plaatjes vooruit. Nou, vandaag een kleine uitzondering. Een kleine ja, verandering in het programma. Vandaag uh, ja, een aangepaste uitzending met uh, best wel een hoop uh, gezellige Hollandse hits. Maar dan meer uh, van deze tijd. Voor de, voor de verandering een keertje. Uiteraard volgende week weer gewoon oud-Hollandse muziek. Maar voor vandaag hadden we iets van... Ja, Zandvoort is vol. Gisteren hebben we het ook al... Uh, hebt u waarschijnlijk gehoord op het nieuws of zelf er, ervaren. Zandvoort was uh, ja, niet bereikbaar. Niet met de trein. En via de maan. kon u ook niet met de auto komen. Ja, ja, als u uh, een stukje omrijdt. de uh, Heemsteden Aardhout zijn ze met het, uh, het viaduct bezig. De NS en natuurlijk of ProRail heet dat. En uh, natuurlijk uh, de treinen naar Zandvoort. Dat is ook uh, niet uh, mogelijk... Dus uh, ja, gisteren werd er al opgeroepen, blijf weg uit Zandvoort, want het is te vol. Kom op de fiets, kom lopend, maar uh, he, niet met de auto. Dus uh, ja, we hadden iets van een gezellige boel in Zandvoort. Mooi weer, gisteren hadden we echt tropische temperaturen. Vandaag ook, nou ja, niet zo warm als gisteren. Is dus, uh, iets bewolkter dan gisteren, hè? Ja, misschien dat het nog vanmiddag gaat veranderen, maar uh, nu een beetje, uh, ja. Niet zo warm als gisteren, nou ja, gelukkig maar, want sommige mensen hadden het behoorlijk warm. Toen als opening, onze herkennismelodie, was van Louis dames, met weet je nog wel oudje, met komende uur. Een hoop gezellig Nederlandse muziek. En als eerste wel een oude gouden klassieker. De zangeres zonder naam met Het Was aan de Costa del Sol. Luister. Het Was aan de Costa del Sol. -ling -ling, daar sloeg mijn hartje op. with <laughs> me. Muziek van Imca Marina met Eviva en Spanje. Daarvoor een wat recentere plaat. Gerard Jolie met Ik hou er zo van. En daarvoor natuurlijk de zangeres zonder naam. Het was aan de Costa del Sol. Vandaag een paar Nederlandstalige nummers die uh, ja, nog niet zo oud zijn. En de volgende plaat is uh, van uh, John West. Geboren in Den Haag op 23 juni 1988. Is een Nederlandse zanger. Een jonge zanger wel te verstaan. In oktober 2007 kwam zijn eerste single Weet Wat Je Begint. Kwam uit. In maart 2008 kwam de opvolger Verliefdheid uit. Die geschreven is... Kees Tell. Beide singles werden een hit in de top 100. De ja, platenmaatschappij is sinds 2007 Jim Records. En wedstrijd uh, trad in 2012 op in de Amsterdam Arena. tijdens de halftime show van het concertreeks van de toppers. En in 2015 deed hij mee met de talentenjacht Toet, zweet en Tranen. En u hoort hem nu samen met Lange Frans, John West. En Lange Frans met wat een hete zomer. Nee, nee, nee, zeg maar dat het niet waar is. Ook in het midden van de hete zomer. Gezellig. We zijn samen en bouwen zandkastelen. Ik heb een heel goed boek dat ik uit ga lezen. Van de campings tot de costa. Het is zaak dat je helemaal losgaat. En dat gaat zo goed op dit nummer. Dit is de best ketchup summer. Wat Charlotte en hem noem ik was. Die zatten van matten in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belach. Ik dacht is net of er wat om mijn knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik zag nog even hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik dus het al fout. Ik zag twee motten in die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar de DDT Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee En besloot meteen Ik zal dat echt waar, daar maar laten Er wonen twee matten In mijn oude jas yes. En die twee matten Die wonen er pas Je raakt gewoon weg van je stik Als je het ziet, dat tril gelukt. Hij vreet me hele jas Alleen voor haar, die dat van me moet Ik noem haar Charlotte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 maar jij ja, zo van gewonnen als ik niet vond pas reuzig is met zijn oude jas, twee moeders en één matje, kinderen, een familie woont erin jas. Ik laat ze een potje als je geluid er nou zitten ze boven zich in de kracht en eet zich een volle macht. Ze vrede met hele jas, comfort, omdat de mat toch leven die lieve jalotje. En die motten verpas, met een motten van motten, wonen in een jas. Met een motten van motten, wonen in een jas. Als vrienden me vragen te gaan stappen, dan ga ik altijd graag met ze mee. En kom ik s'nachts thuis, vraag mijn vrouwtje. ...komt zeker uit het café. Dan kijk ik al diep in haar ogen... ...en zeg ik nee echt niet mijn schat. Ik heb wel eens vaker gelogen... ...maar het was zo gezellig in de stad. Stop. Als u gemerkt heeft wat recentere muziek, vandaag iets minder oud-Hollandstalige muziek. Uiteraard volgende week weer gewoon het oude repertoire, de, de, de, de liedjes van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Oftewel echte oud-Hollandstalige muziek. Maar nu zojuist horen u Django Wagner en Peter Bezen met Vanaf Vandaag. Daarvoor horen u Tom Manders met, uh, onder de Elias Doris met Motten. Twee Motten, wel te verstaan. Zijn allergrootste hit. En uh, ja, alweer, uh, ik geloof alweer 50 jaar oud. En uh, dat was in 2023 bestond die plaat 50 jaar. En toen hebben ze er een, een nieuwe versie van gemaakt. En die hoorde u zojuist remix 2023 van uh, Twee Motten. En de volgende plaat is uh, Marco Schuitmaker. Geboren in Oude Pekela op 14 maart 1999. Ook een jonge jongen is een Nederlandse volkszanger. Hij kreeg in 2023 nationale bekendheid... Door zijn vertolking van het nummer Engelbewaarder. En uh, Schuitmaker begon als kind te zingen. Dat deed hij op acht jaren geleverd voor het eerst mee met de talentenjacht. En als tiener meldde Schuitmaak zich aan voor de Voice Kids. Daar kwam hij door het krijgen van een baard in de keld niet door. Bevoor, uh, voorafgaand aan de uitzendingen houden voorronde heen. In de opvolgende jaar had uh, Schuitmaak zich niet nogmaals opgegeven dat hij zijn lievelingsmuziek er niet mocht zingen. Nou ja, gemiste kansen voor uh, The Voice Kids. Want uh, uiteindelijk uh, heeft hij het nummer van Mieke uit 1976 uh, opnieuw ingezongen. Het nummer uh, gecomponeerd door Pierre Carter. Mijn Engel Bewaarder, hij heeft er zijn versie van gemaakt. Marco Schuitmaker, nu op de radio met Engel Bewaarder. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd.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 Je het zien, als de zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je bent. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Tien kilometer van weg.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 Ik kan het weten, ik ben mezelf eens doorgerecht. Dat er een engelbewaarder bestaat Je kunt haar niet zien Als ze zachtjes tegen je praat Ik weet het en Dat zo'n engelbewaarder op je let Ik kan het weten Ik ben er zelf eens doorgeret Ik kan het weten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 Vergeet ik deze dag als stem was als een lente lacht van alle meisjes die ik zag. Was geen zo lief als zij. Met haar wit en een kersenmond. Kersen mond, Met haar witneus en een kersemond. En wangen als twee appeltjes rond. Laat naar huis toe gaan Maar kom die schat niet te laten staan Bij het gaslicht in de laan Gaf ik haar toen een zoen Op haar wipnus en een kersenmond Kersenmond, kersenmond Op haar wipnus en een kersenmond En wangen als twee appeltjes rond In ons huisje op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 steeds naar zo Voort uit Zandvoort, normaal gesproken reizen terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... met alleen maar oud-Hollandstalige muziek... beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Nou, vandaag uh, had hij ook een hele bak met platen... maar we zijn er toch een beetje van afgeweken... aangezien het weekend toch een bijzonder weekend is. Amsterdam, 750 jaar, de ring was uh, helemaal gesloten... is nog steeds gesloten. Allemaal evenementjes. Gisteravond natuurlijk uh, een van de leukere dingen... waar dit programma voor vandaag op is gebaseerd. Namelijk uh, Avrotros pleinfeest en... Uh, Vandaar dat u zojuist hoort. Mart Hoogkamer, een van de vaste, samen met uh, natuurlijk uh, Jan Spit... een van de vaste artiesten bij uh, de pleifeesten. Ik spaar geen cent. En daarvoor hoort u nog een oude gouden klassieker... Het orkest zonder naam met Neus en kersenmond. En de volgende plaat is uh, ook van Mart Hoogkamer. En Mart Hoogkamer is geboren in Leiden. Voor als u dat nog niet wist. Op 5 mei 1998. Een Nederlands hele jonge zanger. Hij kreeg in 2016 nationale bekendheid door zijn deelname aan seizoen 8 van het televisieprogramma. Alles got talent. Nou, dat tekende eigenlijk een contract met Sony Music. En verschillende singles. Waarvan één met uh, Willige Albertia. En... Uh, u hoort hem nu samen met Tino Martin. Nou, Tino Martin hoeven weinig over te vertellen. Het uh, komt regelmatig op televisie uh, en treedt regelmatig op. Is uh, heel vaak dronken en af en toe doet hij er ook andere dingen bij die niet horen. U hoort ze nu Tino Martin en Mart Hoogkamer met Hartslag van de stad. Ik ken elke steen op elke hoek in elke straat. Ik heb hier mijn geld verdiend en ook weer op gemaakt. Ziet te veel. Mijn vriendje weet al goed het gaat. Maar elke die was het waard. Ja. Mijn hart gaat sneller toppen. Als ik hier loop ben ik niet te stoppen. Gooi die bar volde voor mij een rondje. Tieno en mijn. Dan vervaagt het met het uur. Kan met je lachen, soms maak jij mijn leven zuur. Het is altijd een avontuur. Oh, oh, oh. Mijn hart gaat sneller kloppen. Als ik hier loop en ik niet te stoppen, gooi je maar vol, doe voor mij een rondje. Tino en Mark nemen nog een shotje. Gegeven, dat er vijftig 50 jaar, was in mijn aten in me dronken mond, die was nog flink bij kas. We zouden automobiel gaan rijden, minstens met een mette man of tien, maar de vaart die wieren wel open. Ik heb nog nooit zo'n span gezien. E Kennen we hetste nim, de watste zo gezellige deur mekaar? In mijn tanden drie uur, goed wat word ik naar? Al door dit herdraaien, wat dofte de welbeduid? Kom maar laat dit ding toch stoppen, want ik moet er. Die door het laaien hal de olives. Zeg ik zal hem een schuhe vergeven. Ik heb een auto eerste klas. Zal die scherpe bocht maar nemen. En met een vreselijke vaart. Namon, nou, werd toen mijn opa. Greep mijn tante bij de knie. in de. Hotste neem, we botste zo gezellig deur, me In mijn tante dieribuuh, huh, het voor ik na. Al door het herderijen, wat hoeft het wel beduid? Kom maar, laat ding toch stoppen, want ik moet er. Van riep het vermoed het heit. Want die rare jonge kietelt me telkens aan mijn been. Manny Pieter zei: zal je het, het kindje heeft mij geen last. Enkel bij het nemen van de boogjes hou ik er een vast. Zo gezellig, deur mekaar. In mijn tante, die wuh, voor een naar. Al duurt het harder rijen, wat hoeft het wel beduiden? Kom, laat dit ding toch stappen, want ik moet. Het vallen, haar pantalon gescheurd. Potverdorie rief ze nadig. Dat is me nog nooit gebeurd. Mom die moest de schade dragen en een algemeen verzoek. kochten ze bij Frut in Dreesma. Een splinternieuwe onderbroek. Een weur. Uur met hey, me tante Giri, wie wie wie wie wie wie wie wie wie wie wie wie Kom aan de stoppen want ik moet er aan. Zo gezellig deur mekaar In mijn tante dieren. Gut het word ik noord. Al door het herderijen, we de de welbedacht. Kom maar laat de toch stoppen. Want ik moet er aan. Laat. Je weet hoe dat dan gaat, dan vergeet ik. De artiest is geboren in Haarlem op 29 oktober 1993. Nederlandse zanger en vooral bekend door zijn hitsingel Terug in de Tijd. U kent hem misschien als u wel eens uh, een terrasje pakt. bij, uh, we mogen geen namen noemen, maar. Uh, want ja, ik ben geen klikspaan, hè, maar. Uh, eh. Voor de mensen die het weten, uit Zandvoort, Yves Beertsen hoor u. En uh, de grootste hitsingle was Terug in de Tijd. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Hij begon met zingen op zijn 19, uh, 19e verjaardag. Na zijn studie trad hij regelmatig op in het café. Waar we de naam niet van mogen noemen, want jij ja, kreeg geen klikspaar, hè? En uh, dat was allemaal in Zandvoort. En dan nam hij ook zanglessen, want ja, die zijn heel belangrijk. En in 2015 uh, deed hij mee aan het tweede seizoen van uh, het programma Bloed, Zweten en Tranen. En aan één, na één aflevering moest hij de wedstrijd overlaten. En in 2015 uh, kwam ook zijn eerste single voor jou geheten. En uh, in in 2016 ontving Berense een Buma Talent Award. En dan hoor ik u al denken: ja, bloed, zweet en traan. Ook daar hebben ze allemaal niet zoveel verstand van muziek. Wel voor andere dingen. Want uiteindelijk is Yves Bertse een aardig begrip. En uh, hij krijgt het toch maar voor elkaar om uh, ja, de shows uitverkocht te krijgen. Ik deze maand heeft hij ook weer de show. Uh, dus uh, Yves Beren En u hoort hem nog een keertje. Nu samen met Emma Heester: Met alleen met jou. En trouwens, als we naar de tijd gaan kijken en op die tijd om afscheid van u. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Zometeen veel plezier met VFM Jazz. En ik zeg misschien tot volgende week. Tot ziens. Denk je wel eens terug aan die eerste dag. Ik weet nog precies wat ik toen dacht.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 In mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Maakt vandaag niet uit. die blakken is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit.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 Ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet de vragen over gisteren. En ze heeft gelijk. Ja, ze heeft gelijk. Na nou, alles zeg De nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur. Het is van Kersten.